2022. Dit was het, RMH.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 Even naar uh, vier uur uh, op uh, zaterdagmiddag. En even naar uh, tien uur op maandagmorgen. <laughs> Goedemorgen, Dr. Hoek. Goedemorgen. <laughs> we zijn er. Dr. Hoek en Baby makes a blue jeans stock. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Een gezellig plaatje, zo aan het begin van het derde uur, Albert-Jan. Ja, en we hebben nou ook nog zoveel, uh, de, zoveel, zoveel te doen. nieuws uh, ja, te liggen. Uh, ook een plaatje geweest. Wat had. ook allemaal even nog revue moet passeren. Dus ik begin maar gelijk even met de evenementenagenda. Ja, wat kunnen we allemaal gaan doen de komende dagen? Nou...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 Ja, op 23 en 24 uh, van deze maand hebben we een groot salsa-festival. Oh, ja. waar vindt dat plaats? Dat staat hier, wordt hier nog niet vermeld. Maar ik zou zeggen, houdt u even uh, de evenementenagenda in, in de gaten. Ja, volgens mij staat er uh, in het centrum. allerlei uh, podia. Ja, podia in het centrum. Dus er uh, wordt één groot uh, feest.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 Dat gaat helemaal gezellig worden. 23, 24, ja, voetjes van de vloer. 23, 24 juli. Nou, ik zet hem in mijn agenda, Albertje. Wij uh, Bij mij staat hij al. Oké, okay, hij staat uh, helemaal uh, dik zwart gedrukt uh, waarschijnlijk, of niet? Helemaal goed. Helemaal okay. vet cursief gedrukt. Oh, komt hij aan.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 Uit 5x3 drie slag, 3x4 wijd, 11 hongslagen en second maakte 0 fouten. En daarna mocht uh, uh, Cody Scots op de heuvel staan. En die maakte zomaar even de laatste mannen uit. Vond dat het partij heeft kunnen scoren. Amerika nu een de slag. De eerste slagman die daar staat, dat is de, even kijken, de eerste honkman, Jared Womack. Die heeft uh, nu 3 ballen gehad waarvan 1 5 en 2 slag. Dan gaat de vierde bal komen. En die raakt die, maar dat is een foutslag en die komt recht op je af en dan schrik je toch wel, want je zit achter die backstop, maar die schrikt toch, die bal komt recht op je af en oh wacht maar dat kan helemaal niet, want dat gaat echt niet door die nette, je moet het, tenminste, dan mag ik hopen. Je weet het nou, misschien zijn ze een beetje verweerd en dan uh, schiet hij maar door. Goed, gaat de, de uh, vijfde bal komen. Beetje concentreert zich, beetje dat is een hele mooie tik, die gaat... Moet doorgevallen worden. Ja, schitterende vangbal, wel, Echt een nou, hele mooie vangbal van de rechtsvelder. Hij duikt op de En dan moet even kijken hoe het is. Linkwijd Tint. Schitterende vangbal. Maar dat betekent wel dat, dat, dat eh, onze grote vriend en wederzijder voor een beetje weer Womek uitgaat. door de vangbal van die van nummer 9 dat is uh, Jim. Ted Moses. Uh, 1,25 als slaggemiddelde tot nu toe. Gaat zich gereed maken om te gaan slaan. Dan gaat de eerste komen. Prachtig mooi. Recht door het midden. Ja, dan moet je toch wel slaan. Het is veel mooier. Kun je, je echt niet krijgen hoor. Hij is waarschijnlijk een beetje verkeken. We verwachten niet dat die bal zo heel erg mooi zou komen. Je wordt tegenwoordig ook, tenminste, dat doet het al een paar jaar. worden wordt uitgemeten snelheid gemeten. Met de fit. Dit was een borg van 75 mijl per uur. Dat is 100 uh, te kijken gedeeld door 5. Dat is 15 x 8 is 120 km per uur, was. Dus dat is eigenlijk een drage bal. Want daar dacht ik, die ligt er helemaal op. En kan die middenvelder erbij komen? Ja. Van bal de, van de middenvelder. De middenvelder van Paiwan, dat gaat er wel ja, even af, eigenlijk. Ja. En die middenvelder, dat is. Even kijken, maar wijs wil ik nog wel eens, stond voor mij. Oh ja, Lin ken wij, een hele goede slagman trouwens ook. Maar ja, goed, uh, Mozes is uit en dan komt nu, het is niet meer de aangewezen slagman, zegt Kurski. Kurski nog steeds op 0-0-0. Ja, dat is heel uh, raar voor een aangewezen slagman, het is niet anders. Twee man uit. En de derde man, de aangewezen slagman, die slaat riant naast de bal. Eén bal, één slag. Hij wil graag denk ik, dus is te gretig. We moeten ook een beetje kijken wat pitcher die, doet. Die Gewoon even afwachten. O, er ging weer bijna, maar dat was een te lage bal, Hij dus had hij op tijd in de gaten. Hij kon nog net zijn knuffel binnenhouden houden, voordat hij over de lijnen ging, want anders is het alsnog een slag. De bal raakte de plaats en uh, was in de hand van de catcher. Gaat de volgende bal komen. Ik zat net wel een mooie hoogte, maar die was net naast de plaat. Ik heb er redelijk goed zicht op hier. Ik zit niet helemaal recht eraf, want ik zie je helemaal niks. Die er schijs staat er steeds voor in je gezicht. En dan, dan we het ook weer. We gaan we natuurlijk met overschrijving doen. Dan gaat die bovenkant net is eens goed erop. Maar helemaal... Ja, prachtig van Weer van die lente Drie man, drie vangballen. En het einde van de 7e verdiening. Terug naar de studio. Is ongevoerd. En dan komt de straks nog even terug voor de laatste mening. Oké, okay, inderdaad. Straks meer met Jap van van de Haarlemse Honkbalweek. Chinese tape tegen USA. Tussenstaatje? 7-5. 7-5 nog steeds, hè? Ja. Helemaal goed. Geen veranderingen. Dus we houden het in de gaten bij CFM. Eerst gaan we weer wat muziek draaien. Jan Smit, tezamen okay. met Dameroen. Mirosu. There's no happy endings, no Henry Lee, but you are the greatest thing about me.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 Ik vind ja, ja, het prima. Ja, dat nee, is goed. Gaan we regelen, Doen we naar dit plaatje? Naar dit plaatje. Oh, naar die plaatje. Naar dit plaatje. Na plaatje. plaatje mag jij dan uh, de bioscoop echt oh, Oké, okay. maar dat moet je niet vergeten natuurlijk. Nee, dat moet je niet vergeten. Heb je ja, hem word... uh, helemaal voorbereid? Dat, dat wordt volgende week weer slechter weer. De luisteraars verwachten wel dat je hem helemaal goed doet. Hè. Gewoon, uh, ze hebben alle vertrouwen in je, maar toch. <laughs> okay. je hoort, uh, de, de nieuwe single van uh, Train, overigens. Die ja, de doorvolgt van uh, Hey Soul Sister.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 if it looks like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 Je pak paar mijn hand van Nick en Simon de live versie. wat kunnen die jongens live goed zingen, hè? Prachtig, Prachtig, prachtig. Helemaal goed. CFM, nog 25 minuten. Samfort op zaterdag. En dan de heren van Entertainment for You. Ja, ik ga straks even kijken wat de jongens eventueel te melden hebben... voor ja, primeurs en zo. Maar ik ben nu aangekomen aan buitenlands sportnieuws. En wellicht, dan heb ik het over hockey en wel over de dames...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 Is er wel een feestje aan de hand waar je mensen tegenkomt die je kent? Van het uh. Dus ik bedenk, dit kan geen kwaad. Ik naar binnen om op te de... kijken hoe het er aan toe gaat. Mensen, zoveel helemaal uit de skrull. Geen dorst, want de glazen die blijven gevuld. Sta ik daar aan de bar met zo'n vartse gevat. Die me constant in mijn oor spuugt. Het zweet breekt me uit, dus ik drink nog wat. Elke keer als ik daar ben, overkom me Dus zet je schrap voor dit circus aan de zee. Want de loopt telt hier voor twee. Een heel klein stukje paradijs op aarde. Beet bekend als zandwoord bij 35 graden. Vissen in het donker, de meiden zijn in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 Feesten in het dorp waar de meiden zijn Hey man, daar ligt Wil Zomaar een middag Zomaar de zon Zomaar een terras Dat is hoe het begon Ik zat alleen Zomaar wat te dromen Toen zag ik ja Was man. Het was foutloos en zomersommer. Ja, ja. ja, ze zon ook foutloos hoor. Ja, helemaal foutloos hè? Ja, een leuk zomersplaatje. Daarvoor ook een leuk zomersplaatje trouwens. hè? Van uh, noodweer. Ja, we zitten een beetje in, in de, de ne ne Nederlandse ja. sfeer. Hè? Gewoon gezellig toch? Uh, even kijken, waar was ik gebleven met mijn nieuw uitjes? Uh, even kijken. Wat, Wat zei jij?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 Waar hij zich veilig en thuis voelt. Yes. Juist. Waar hij een beetje radio kan maken. is ja. zo weet hij Een auto ja. maakt. Ja. Met de wagen van Jean. Zo Zo'n de Amerikan. Hij zat er goed in de lak. Hij haalt maar in ongemaakt. Er zat geen motor meer in dat ding. Eindelijk we een gek. Die had behoorlijk veel trek. Ja, gee je kaar en gier Mag ik hem terug? Wist die dat je kwalpit? Wist die dat je kwalpit? Ik ken er niet van eten, man, dat ik het morgen weten. dan haak ik niet gedaan. Wist die dat je kwalpit? Wist die dat je Denk toch eens om die mannen. wanderen en lopen, morgen fiets te gaan kopen Nee, dat leek me nou niets, dus ik jaten een fiets Alleen de bandjes waren wel wat zacht Ik was zaper op weg, Ik kreeg ik baan de pech Ik dacht, wat moet ik nou, waar lag die fiets zo gauw Maar toen niemand het zag, verdween de kring in de graag Alleen de kerel van die fiets had ik niet verwacht Yeah. je gaat toch niet grommen, hè? Sjaakwaard. Sjaakwaard, <fie> ja. Sjaak Dier van de Wijk heeft u uh, interesse. Ga naar het dierenthuizen hier die in uh, Zandvoort hoor hoorde je erachteraan en ik wist niet dat je kwaad werd. Jap van Es, Zijn de spelers zo kwaad geworden daar of niet? Nee, hoor, dat gebeurt niet. Nee? Je hebt bij ook nog steeds geen oefening. Volgens mij tenminste, ik heb er nog nooit van gehoord. Het gaat allemaal gemoedelijk, allemaal gezellig. Heel, heel leuke wedstrijden zitten we naar te kijken. We zijn ondertussen in de eerste helft de negende inning.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 En dat is Lucas Hilman. een Hilman, nieuwe slagman. Uh, heeft, uh, wel eerder, uh, he, de, hij komt in de plaats van Ted Moses. Moses is eraf afgehaald en dat is uh, dus uh, een nieuwe hand. Uh, Taipei heeft een, een nieuwe pitcher ingezet, uh, een naamgenoot van de vorige. Shoe heet hij ook. Ja, en dit is een beetje een dark wat Hij uh, gooit van uh, laag naar hoog. Het is uh, een beetje moeilijk te bekijken. Tenminste, ik had er altijd een probleem mee, daar gaat die bal een hele lage bal. Bijna pick-off, het speelde heel weinig. Bijna een 3-0 voor, voor Amerika. Goed, het is niet zo. De man die op 2 staat, die is in, in ieder geval door schijn op het tweede honk gekomen. Uh, die uh, had net een tijd terug op het uh, tweede honk om uh, de uit te kunnen voorkomen. Het gaat zich uh, beraden. Kijk naar zijn spelen, kijk naar zijn korte stop. Kijk naar zijn pitchers, zo meteen tekentjes ontvangen. Kijken naar zijn hoofd, ja hij, geeft, ja, hij, heeft het door. hij weet welke bal er we nu moet gaan komen. Dus een hele mooie bal, uh, op goede hoogte, goed door uh, over de plaat heen. En dat is de eerste slagbal voor Hilman. Hilmen uh, uh, had de eerste bal een wijdbal en nu een slagbal met twee man uit en één man op het tweede onk. Oftewel in scoringspositie zoals dat zo mooi heet. Ja, ik, ik weet niet. Ik heb nog heel weinig tijd natuurlijk, jongens. Het spijt me zeer. We kunnen deze wedstrijd niet afmaken voor vijf uur. Morgen in de uitzending gaan wij even bijpraten hoe dit is afgelopen. Verlampig is de stand 7, 5 in de voordeel van En We zitten in de eerste helft van de negen We spijt me hier vanuit Haarlem terug naar Studio in Zandvoort. Oké, okay, dankjewel Joop van voor je bijdrage van vandaag. En morgen uiteraard meer bij CFM.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 we, we, gaan er, uh, we gaan er eentje op drinken, wou ik zeggen. Nee, we gaan werk overleggen. Oh ja, oh ja, zo noemen we dat. Oké, okay, graag tot volgende week. Dag.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 Dick Hark met het NOS Journaal. De prijzen van bestaande koopwoningen in Amsterdam zijn voor het eerst sinds eind 2008 weer gestegen. Vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar brachten koopwoningen 0,7% meer op. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Amsterdam is niet de enige grote stad waar de huizenprijzen omhoog zijn gegaan. Ook in Haarlem, Zwolle, Enschede en Emmen zijn de prijzen gestegen. In Rotterdam, Utrecht en Den Haag was nog sprake van een daling, schrijft het CBS. In de Jordaanse havenstad Aqaba zijn vier mensen gewond geraakt bij een raketaanval. Een van hen liep ernstige verwondingen op. Volgens de Jordaanse en Israëlische autoriteiten was het een verdwaalde raket... die eigenlijk bedoeld was voor de naastgelegen Israëlische badplaats Eilat. De slachtoffers waren in een hotel in Aqaba waar voor de deur de raket explodeerde. Twee auto's voor het gebouw werden vernield. Bij Eilat kwamen enkele raketten in zee terecht... De Israëlische autoriteiten vermoeden dat de aanval vanuit de Egyptische Sinaï-woestijn is uitgevoerd en dat radicale moslims erachter zitten. In april werd al zo'n aanval vanaf Egyptisch grondgebied uitgevoerd. Daarbij vielen toen geen slachtoffers. Jordanië en Egypte zijn de enige twee Arabische landen die vrede met Israël hebben gesloten. Het zeeaquarium in Scheveningen heeft er vanaf morgen een nieuwe attractie bij. Een Japanse reuzenspinkrab. Het immense zeedier van 15 kilo werd vorig jaar in de Stille Oceaan bij Japan gevangen. Het is de grootste levende krab die ooit in Europa is gezien. Hij heeft veel weg van een reuzenspin en is ongeveer 40 jaar. Zijn geopende scharen zijn 3,5 meter breed en daar komt volgens biologen nog wel een meter bij als hij volgroeid is. Het weer bui in het oosten en zuidoosten van het land is er ook kans op onweer. In de loop van vanmiddag van het uit het westen droog en opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen meest droog en wat zon, ook dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.